besluit Het weer. Vanochtend verdwijnt eventuele mist en lage bewolking. De rest van de dag is het volop zonnig. Het wordt 12 graden op de Wallen tot 17 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw grijs, maar daarna weer volop zon. Dit was het en Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. De dagelijkse files lossen al snel op. 100 kilometer staat er nu nog. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan momenteel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en Afritbunschoten 5 kilometer. A1 richting Amsterdam voor de Afritbunschoten 4 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidsen en, en Hoogmaden 9. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knopende Polderplein en Knopende Raasdorp 4 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Diem en Averdraai 4. A12 Utrecht Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Maliveld 4 kilometer. En laatst is de A28 volle richting Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Afritmaar 9 kilometer. Tot zover de verkeersinfo. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Ja, die eerste plaats, 9-0-6 geloofballons, Die draaien we niet zomaar. Heb je ze geteld, Albert Jan? Alle, alle 99. Alle 99. Dat is trot, precies. Ik ben trots voor je. Ja, ja het is, uh, we zitten bij Kaffe 4 vanmiddag. Heel gezellig hier. Dus mocht je radio willen komen kijken, je bent van harte welkom. En tel de ballonnen even die hier opgehangen zijn. <laughs> ze zijn geweldig. Ja. Goed, uh, wat gaan we tweede uur doen, uh, Rob? Uiteraard uh, rond de klok van uh, half vier de evenementenagenda. En het barst weer van de evenementen in Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Uh, we gaan natuurlijk ook weer schakelen naar uh, SV Zandvoort. En die spelen tegen Zuidoost Deemster. Daar is voor ons aanwezig Joop van Nes, onze voetbalverslaggever. We hebben uh, Rob Petersen, razende reporter, die uh, de diverse interviews uh, met de wandelaars zal gaan afnemen. En we hebben natuurlijk veel muziek, hè? Uiteraard. En we hebben Joop van Nes. Ja. Wat we zijn benieuwd hoe het staat bij de voetbalwedstrijd. Ja, dat uh, zijn ze hoor. Ja. Oké. Okay. Kan ik niet in? Binnen, dus heb ik het ook niet gedaan in de wapenbuur. Ik zie hier twee ploegen die, uh, die uh, vooral bij elkaar gewaagd zijn. Sandvoort uh, dat uh, combineert aardig. En uh, ZOB heeft Bas Veldmeijer. Bas Veldmeij, die maakt gewoon het verschil bij die ploeg. Want die, die strookt met schitterende basis. Uh, mooie basierbewegingen. Uh, die man is gewoon erg goed. Die volgt al een paar jaar. En dat, uh, dat uh, wordt eigenlijk alleen maar beter. Dus uh, is goed, dat is nog steeds de rol. Het is, uh, ja, ik zeg het, uh, twee gelijkwaardige ploegen. Uh, de heeft heeft misschien drie ballen gehad. Sandvoort heeft één. Een hele grote kans had. Een prachtige voorzitter kwam van, uh, van Nijtsenburg. Die kwam op de, hoofd, op de hoofd van Timo de Reus. En die kopte hard in de loop. Maar hij kopte helaas tegen de palen. En dan ging hij net zo hard het erin. Als dat hij die kant op ging. Dat was eigenlijk, een hele mooie kans. En voor de rest niks. Geen kansen. Weinig uh, kansen. Stilploegen dus. Die eigenlijk gelijkwaardig zijn aan elkaar. Dus laten we hopen dat we dan... Uh, want we zitten... Er... Dat er straks die tweede al toch al komen gaat gebeuren. Soms uh, komt komt niet terug. Het was net heel erg koud hier. Het wind uit zee. Uh, uit dus nu uh, hebben de heren weer reden om te gaan, uh, hard te gaan lopen. Laat ze dat maar gaan doen. En dan komen we straks weer bij u terug. Nou, wij zitten lekker warm hier op het terras hoor. Dus helemaal goed. Jamp, ja, kan... nee, ja, ja, nee, niet. Nee, <laughs> nee, niet. Nou, oh, ik heb medelijden met je. Dank u wel, nee, al. En straks uh, komen we uiteraard voor de tweede helft bij jou terug. En deze plaat uh, die is uh, aangevraagd. Hè? De volgende. Dat is... Uh, The Pesadinas, he distributes. This room's a mama. Hit it. Ja. <laughs> De swingen op deze plaat van Michel, Telo, de hoort dat De Live vanaf uh, de Halterstraat, bij de 30 van Salford is dit uh, C-tip Salford op zaterdag. En onze reporter Rob Peters is op pad. En ik ben heel benieuwd wie hij bij zich heeft, Rob. Ja, in de Halterstraat en op het terras van Vier komen we heel veel wandelaars tegen, heb ik gemerkt. Dus ga even door mijn knieën heen, anders gaat hij piepen. Hallo, wie bent u? Ik ben Marianne Blasjaar. Welkom waar kom je vandaan? Driebergen. Driebergen is ook een stukje rijden voordat je op Zandvoort bent. Ja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 Nou, ja, volgend jaar weer? Absoluut, zeker weten. Het is echt ontzettend leuk. En het weer is natuurlijk, ja, waar vind je dit, hè? Hoef je niet voor naar Zuid-Frankrijk? Nee, als het op deze manier doorgaat, zijn we heel blij in de zomer, hoor. Precies, nou, wij ook. Oké, okay, zeg tot ziens. Ja, oké, okay, dank u. Dat was het weer even van het terras van Café 4. Een van de wandelaars van de 30 kilometer van zonkoop. Terug naar Rob en Albert Jel. Dankjewel, Rob. En straks uiteraard veel meer. Maar eerst gaan we even een feestje bouwen. Doen we met Den Hartman. Hier is Relight by Fire. Oh, oh, oh, oh,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 gasbare muziek op de zaterdagmiddag bij CfM. Je hoorde Marlo en Claude van in Drop the Pressure. Ja, er wil iemand zijn motor gaan starten. Nou, dan krijgen we een herrie, Albertje aan. dat wil je niet weten, hoor, volgens mij. Moet je het sneller praten? Dan? Ja, oké, okay, we gaan heel snel praten, maar we hebben Rob weer in de uitzending. Want hij heeft weer een paar fanatieke wandelaars gevonden, Rob. Ja, zeker hier in de Hantenstraat. En de heren mogen gratis proeven hier. In, allemaal fruit en fructies hier. Ja, spontaan voor de deelnemers, dat is mooi.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 Ja, ligt dat in de buurt. Ja, althans bij de van mij. Ja, dichterbij. Oké, okay, goed bevallen? Ja, prima bevallen. dat is voor ons een oefening. We lopen volgend jaar Santiago de Compostela. En dat is hoeveel kilometer? 2800. 2800 kilometer? Maar minimaal drie maanden van huis. Nou, ja, dat uh, neem ik diep petje vooraf. Ja, dat, dat krijg ik niet voor elkaar. dan moet je inderdaad flink veroefenen. oefenen. Dat gaan we met z'n drieën doen. Dat vind ik knap hoor. Dat is een uh, enorme wandeling. Maar dan zijn dit soort wandelingen eigenlijk verschilletjes. Ja, dus aan elkaar winnen en lopen. Hoe je, hoe je lopen en uh, snelheid. Oh, prima. Hey, heel veel succes met die 2800. Dankjewel. Goed even. Dit was de halte, staat even snel. We ja, gaan ze staan lekker op hapjes hè uh, Rob. Ja. Heerlijk. Ben je ook aan het eten of niet? Nee, nog niet. Daar nee. heb ik geen tijd voor. Ben, oh, okay, dan. druk. Kom zo meteen want je hebt nu even vrij. Dus dan heb je even de tijd ervoor. Dankjewel Rob Petersen, vanaf locatie straat Café 4, daar staan we tot aan 5 uur vanmiddag. Hey! Dus zaterdagmiddag bij CFM Stamford.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 zelf naar het dorp. Dacht ik ook. We hebben een bespreking om vijf uur. Tuurlijk, Ja, of... dacht ik ook. Er gaat vast toch wel iets mis. Goed, eh, dus de 30 van Zandvoort vandaag. Nou, dat wordt natuurlijk eh, muzikaal omlijst door een dweilorkest... ...en die eh, spelen vanaf het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Die zijn om één uur begonnen en die gaan door tot half vijf. En die zullen ook morgen tijdens... Eh, ...nou moet ik het goed uitspreken... ...Runners World, Zandvoort, Sequieren. Dus ook morgen zal het dweilorkest acte de présence geven... ...en eh, de muzikale ondersteuning voor de wandelaar.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 Tommy the Musical gaan ze daar vertolken. En dan bent u uiteraard ook al nu al gezellig op het tras welkom. Lekker in het zonnetje. Maar vanaf 8 uur kunt u genieten van The Who. En wel Tommy the Musical. Gaan we door. Ook op stand vanavond nog. Karaoke in Café Oomstee. Café Oomstee gevestigd aan de Zeestraat 32. En dat begint om 9 uur. Al jaren organiseert Café Oomstee karaoke en talentenavonden onder leiding van Wim Wilwell. Soms als individuele avonden, maar bijna jaarlijks een groot opgezet spektakel.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 Ik heb wel lekker een zonnige muziek, want wat is het lekker weer hè, vandaag? Heerlijk. Hier is hey mambo.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 in your pocket and you lose it in the snow on the ground uh, uh, uh, You gotta uh, walk the town To find a job what's enough? Try to keep your hands warm when so cool. the hole in your shoe Let the snow come through until you to the bone yeah. Somehow you better go home Where it's warm Where you can live in the love of the common people It's from the heart of a family uh, uh, uh. man Daddy's gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna live it just as much as she can of the knit, the of the, of the knit, knit. and the you'll stay uh, away. Uh, uh, yeah. Keep them in stride, family pride, you know that faith is your foundation. Uh, With uh, a whole lot uh, of love and a warm conversation, you don't ever get together. together, make a new strong where you belong. And we're living in the love of a common people, smile's really hard on a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to, mama's gonna deliver just as much as she can. Just Stand up, alive. Locatie. Dus als je radio wil komen kijken, je bent van harte welkom aan de Altenstraat bij Café 4. En daar is het heel gezellig. En uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, wie erop nou weer tegen het lijf is gelopen. Nou, We lopen allemaal mensen tegen het lijf hier in de Altenstraat die gewandeld hebben. liefst 30 kilometer. Kijk, andere uh, deze meneer hier uh, op het terras? Hoe heet u meneer? Mijn naam is Frans Rozenhart. Frans, waar kom je vandaan. Nou? Uit uh, Loon op Zand. Dat is hier niet in de buurt? Uh, dat is, uh, nee, nee. Dat is, uh, maar ik kom oorspronkelijk wel uit deze omgeving.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 Wat zegt u? Wel goed bevallen? Het is uitstekend bevallen. Het is prachtig. Prachtige wandeling. Eigenlijk nog mooier dan de meeste dagen van de Nijmeegse. Vierdaagse. En ja, met dit weer erbij. Dus is, is excellent natuurlijk. Hè? Ja, dat is wel een mooi, hè. Zeker nou gezellig even aan een lekker biertje op het terras nu, dat moet ook kunnen. Dat hebben we ook verdiend, ja. Dus, ja dat... dat hebben we verdiend, dat is mooi. Nou, en veel succes en graag tot volgend jaar. Ja, dank u wel, tot volgend jaar ook. Oké, okay, dankjewel Rob. Ja, <laughs> ik nou, bedankt wel, Rob. We gaan op zoek naar meer wandelaars. Nou, we hebben er al heel wat voorbij zien komen overigens. Het zijn er in totaal 3700 vandaag. Dus het is druk in onze zand voor hetzelfde spel. En ik ga even naar de Hotestraat Nou, Houtenstraat, nee, daar zit ik al. Ik ga even naar het strand toe. Dat bedoel ik. <middels> of Cruise of me come like Al Capone When me sing I wanna have sex On the beach Come on, we'll move your body All through the night Do the one thing Ding-a-ling-a-ling -a -ling. Girl, I wanna hear you sing They got them, they got them, they got them woo. Oh, them I like to have fun now They got them, they got them, they got them hey. Girl, I wanna hear you sing I wanna have sex on the beach Come on, move your body is everything I say Eh, hey, ding dong, a wing dong Come baby, come, no you can't go wrong Do the one thing, take a little swim Girl, I'm gonna make you sing They call them, they call them, they call them Oh, them all like to have fun now They call them, they call them, they call them hey. Girl, I'm gonna make you sing I wanna have sex on the beach Come on, move your body We're not this Dat was de single van Teespoon en Sex on the Beach. We gaan weer over naar Jadres voor het voetbal. Ja, het is nog steeds uh, hetzelfde als in de eerste helft. Nog steeds geen kansen, vallen tweede ploegen. En ze houden elkaar dus behoorlijk in evenwicht. Uh, Songwit uh, heeft uh, niet gewisseld. En volgens mij heeft ook het Chateaubriand geen wisselspelers meer gezet. Dat betekent gewoon dat we met twee keer dezelfde mensen doorgaan kan je dus zomaar krijgen dat het uh, een blijft. We nou, hadden nog wel één hele mooie paasje in van, uh, even kijken, was dat van uh, Max Aardenwerk op, uh, nee, op uh, Maurice Mol. Alleen Mol, die stopte die baas niet heel jammer. Hij uh, reageerde dus ook te traag. Hard, te traag. En daardoor uh, ging de kans verloren. En uh, nu is het spel alweer een minuut te lang op het middenveld bezig. En er is het steeds weer fluit voetbal het er heen en weer, over en weer. En nu is soms het weer aan de bal. Uh, soms het nu via Mars uh, uh, Lenners die je thuis op meekrijgt. Uh, Wik in de rug geduwd. Nou nah, ja, ja, nah, ja oké. Okay. Je, je kan het zo uh, interpreteren, inderdaad. Leem gaat hem voor nemen. Er speelt Roland Kales aan de Kales Richting Maurice Mol. die probeert door te koppen. Dat lukt half. Uh, en daar duwt uh, Timo de Reus. En Terry opzij. Om bij de bel te komen. Ja, en daar wordt weer voor Maar ze zijn nu maar alleen maar bezig op een strook. Maar zeg maar, nou 25 meter uh, uh, breed. En uh, langer. meer ook niet. Uh, dus alle twee die terug staan daar. Dus heel druk op het middenveld. En daardoor krijgen we dus uh, inderdaad wat minder kansen, uh, kunnen de, de, de mensen niet uh, over die vleugels uh, komen. Gekaste vis, probeer daar een blond te pakken te krijgen, lukt niet, niet. En daar is een foute paas uh, speler, en zal hem gaan gooien bij de dugout van de ZOB. Uh, en dat gaat, doen even, kijken uh, nou hij is al weg de vis die krijgt al zijn hoofd en die, uh, die komt hem boven de zijlijn en die kan zo op Ze gaan uh, al een minuut te lang, uh, dus laten we nog even terug gaan naar de studio en dan na het nieuws van vier uur weer terugkomen. De studio aan de Straat inderdaad. Jan Fris.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 sportief groep wandelen Zoetermeer, meer dat, uh, dat is een mooi initiatief ja dat klopt maar jullie wel jullie wandelen altijd met een hele groep of met een vereniging nou onze groep bestaat zo'n beetje uit nu geloof ik zo'n 50 man en wij zijn toevallig vandaag uh, wij besloten om dit er van Zandvoort voor te lopen vandaag oké okay, dus uh, maar met een klein gezelschap want ik zie maar een paar geruieers ja klopt ja, een klein gezelschap vandaag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 Ook je zin is antwoord? Ja, fantastisch. het ja, toch wel lekker hè? Toch een flauw zonnetje. Dat is toch wel beter dan uh, ja, een uh, bakkenwege. Hè? Ja, klopt. Ja, mooi. Mooie route, goede organisatie, mooi weer. Wat wil je nog meer? Ja, dat is allemaal te gek natuurlijk hè? Dus uh, jullie genieten volop. Ja, je zit in het zonnetje, dus het kan niet beter. Veel plezier. Dankjewel. Ja, we hebben heel veel wandelaars hier uh, in de Haltestraat erop, maar niet iedereen wil uh, praten. Sommigen willen gewoon doorlopen. En gaan dat begrijp ik ook, en, uh, dat begrijp ik ook. Nou, zodadelijk zijn we er nog één uur lang live uh, vanaf de Haltestraat. Ja. <laughs> en Jimmy Cliff en de Reggae Nights, dat is de laatste voor vier uur. Graag tot zometeen. Yeah. Turn on the light, like it shine bright and listen to this.